Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zeven Nederlanders zijn vandaag uit Afghanistan opgehaald. De evacuees zijn met een vliegtuig onderweg naar de hoofdstad van Qatar, Doha. Buitenlandse Zaken zegt dat het niet gelukt is om iedereen mee te nemen. Sommige mensen die op de evacuatielijst staan, hebben ze niet kunnen bereiken. Gisteren werden al 13 Nederlanders uit Kabul opgehaald en naar Qatar overgevlogen. Het is nog onduidelijk of nachtclubs eerder open kunnen dan 1 november. Dat zei Hugo de Jonge na de ministerraad. We zullen eerst even gewoon het ONT-advies afwachten en op grond daarvan onze besluiten formuleren. Dinsdag is er weer een persconferentie. Het kabinet kijkt dan wat er allemaal kan. Eerder zei het kabinet dat vanaf eind september de anderhalve meter maatregel. en de mondkapjesplicht in het OV misschien geschrapt worden. Maar het is de vraag of dat gaat lukken. De twee mannetjeswolven die vorige week ontsnapten uit hun verblijf in Dierenpark Amersfoort zijn er waarschijnlijk weggepest door twee dominante wolvenvrouwtjes. Dat zorgde voor zoveel stress bij de mannetjes dat ze het verblijf wisten te ontvluchten. De twee dominante vrouwtjes worden nu overgeplaatst om de rust in de roedel weer terug te brengen. Het is ontzettend druk op de transgenderpolie. Steeds meer mensen melden zich daar die van geslacht willen veranderen. Vooral jongeren komen vaak langs voor een intake. Matthew is 22 en stond twee jaar lang op een wachtlijst. Hij voelt zich van kinds af aan al jongen, maar werd geboren als meisje. Hij vertelt hoe het is om zo lang te moeten wachten op een behandeling. Aan de ene kant was in dat geval de pandemie nog soort van handig... in dat ik niet heel veel naar buiten hoefde. Maar uh, als je trans bent, dan ben je eigenlijk gewoon de hele dag aan het met je eigen lichaam en dan maakt het niet uit of je niet naar buiten gaat, uh, daar zit je nog steeds mee. Er staan nu 1800 minderjarigen op de wachtlijst, 600 meer dan vorig jaar. Deze kinderpsychiater weet waarom er zoveel aanmeldingen zijn. Dat het veel meer uh, zichtbaarheid en kennis over is en internet en sociale media hebben daar natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld. Ja, en ik denk ook het feit dat we de zorg hebben, dat het zo'n mooi zorgmodel is, dat trekt denk ik ook mensen aan. Het weer, best wat buien in het midden en noorden. Het kan er veel aan toegaan met onweer en hagel. Vannacht gaan de buien weer liggen. Dit weekend bewolkt en rond de 20 graden. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 is de zomer van ZFM met, met nu. Welkom in Zandvoort. I used to count my reasons Second guess in every step I saw the changes seasons Through a magnifying glass I learned the hard way honey Never looking back so And let it go, you and me just ride the flow, cause I can't make Jouw keuze ZFM. ZFM, ZFM's antwoord 106.9 FM. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne.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 Oh, Fabbala. Masiufo, Makura. Mm -hmm. Hey, yo, Chief. What's up? What man? Let's get it in. Let's get it up, man. We're had here. up a maandag. I can't stress on my goofy, but it's like that. I think I can't my chocolate body from your mama, Wawa. I'm going to my number uno. Freaky, freaky, freaky, Shorty, you know. so no my daddy, what? Ik ben noemt daddy wat, ik ben Ik heb een kleine chaka chaka voor die mo. Zo hey, hey, oh, oh. so wat parado die hennie, gaat komen. Ik ben met van dat is boogie voor de win. Alle eentjes strak, maar ik ga niet naar de gym. my pussy boy is een so koeftak, top mining. En daarom min hem ook zin pussy in m'n kring. Touchdown, ik ga naar de jule, that's is bust down. Wat Watson, die moet brr brr brr, Moskou. Baby, so fuck fuck a lockdown, fuck a lockdown M'n gwa so en m'n kinky bakka dat auto in de auto bakka dat a way, P-P-P-D, <tied> plaats de link, wokers, we t strak Oi, ze loopt langs met een zware toy Ze willen big man, ze wordt niks van een skinny boy Big buff, ben gemaakt voor big jobs Kan die ding-play laten landen net schiphol. schip, hoor Zippen niet op een maandag? Ik kan niet stressen om mijn goofy, maar die I can't track my aandag The chocolate body for your mama Wawa wow. Ah Schatje ah. ben my nummer uno cool. So the freaky freaky freaky meddy culo. Ah Ben ah. a you know So no my daddy what? it, ben papi chulo Ah Eh hey, hey, eh oh oh Ik heb kleine chaka chaka for the mo. Eh eh oh oh So het oh. parado die hennie ze gaat Mama de la mama de la mama, bebecita, beme blaca se pejeni, yupamanak chafakeliste, takmele, yo se una puta mala se vos meri. Jersey, iris chaka, chaka, chaka, periando, machucando, tamo gozando, fumando, hangueando, tenemos tanto, chavo, andamo, con los palos, forni palo, los huevos pocotazos. Jeroli on post, marik bel el presidente. Ak yo, sammy ya, ik big perdo de heni, dood so hot, i ben de fa, for the spot, i zemakaso no me tolis, so fam. Heb geen S op mijn chest, bellen, S in mijn whip. Kartje plangen, ik zie niks. Nada. Ze zet me in de hoek net de kits. En nu zijn mijn ballen blauw met de krip. Chaka la ben een grote feer. me gaan nadama, je moet keroepen. Kom maar patrijen, maar je moeite leuk. Ja, we gaan Weer of missing out, heb een dat-a-bate Swijt, oorzies aan die, hé, hé, voe, ah Jullie shit gaat fout, dat wordt raar, gespeeld Vlij, lijk op al aan die, jammer, de koef, kast, eh Sperrie, herrie, ben je kondre, ma Sip jij niet op een potie, ma PP2, gang, shit, dit is een collab, eh Dammi tot aan Rotterdam Sip jij niet op een maandag Ik kan niet stressen om me goofy, maar die Dikke Chocolata, body, fire, mama, wah, I'm a number one I'm a freaky freaky freaky I'm uh -huh. a big fan I'm a star no shorty, you know So no my daddy what it Bender papi chulo uh -huh. Hey hey ho oh, Pick up my little chaka chaka for the mall Hey hey oh oh, uh -huh. So what's Para with the hands I'm a big fan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 Want dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij steekproeven is in Nederland voor het eerst geen Alpha-variant van het coronavirus meer aangetroffen, meldt het RIVM. De delta-variant is nu dominant. De alfa- of Britse variant leidde begin van het jaar nog een tijdje tot de meeste besmettingen, maar lijkt nu dus verdwenen. In Den Haag is woensdag volgens het OM een beruchte voortvluchtige maffiabaas opgepakt. Volgens een advocaat is er sprake van een persoonsverwisseling. Justitie zegt dat de identiteit van de verdachte nog wordt onderzocht. Deze denaro zou betrokken zijn geweest onder meer bij de moorden op twee onderzoeksrechters op Sicilië begin jaren 90. En vanmiddag was de op een na drukste spits van het jaar, iets voor vier uur stond er ruim 600 kilometer file, het beeld van voor de coronapandemie, zegt de ANWB. Het weer vannacht 15 graden, morgen overwegend bewolkt en af en toe wat regen of een bui en 20 tot 23 graden. I'm uh -huh.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 Ja van de rook.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 De kleur van jouw lippen, vandaag is rood, wat rood hoort te zijn, vandaag is rood, waarop dit blauw, van heel mijn hart voor jou.